Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van 130 miljard euro. Dat is in Brussel besloten op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Voorzitter Jonker van de Eurogroep heeft gezegd dat de beslissing om de lening uit te keren is uitgesteld tot volgende week. Volgens Jonker lag nog niet alles op tafel om tot een akkoord te komen. Allereerst moet het Griekse parlement volgens hem nog zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de regering. Ook moeten de Grieken snel duidelijk maken... hoe ze voor dit jaar nog eens 325 miljoen euro extra gaan bezuinigen. De Griekse regeringspartijen presenteerden het bezuinigingspakket afgelopen middag. Het voorziet onder meer in de verlaging van het minimumloon met 22 en het ontslag voor 15.000 ambtenaren. Een onbekende automobilist heeft afgelopen middag in Brabant... meerdere meisjes geprobeerd te ontvoeren. Het lukte hem om een vijfjarig meisje uit Oudenbos in de auto te trekken... Het meisje was een uur lang weg en werd daarna op dezelfde plek... in Oudenbos weer vrijgelaten door haar ontvoerder. De politie kan nog niet zeggen of haar iets mankeert. Eerder op de dag probeerde de dader onder andere een meisje van 12... in Oud-Gastel zijn auto in te trekken. Zij weigerde met hem mee te gaan. Daarnaast heeft de politie nog twee andere meldingen... van een poging tot ontvoering binnengekregen. De man is nog niet gepakt. De politie weet dat hij in een kleine blauwe auto met een gele streep reed oud Jan Ulrich geeft toe dat hij in het verleden contact heeft gehad... met de omstreden Spaanse sportart, sportarts Fuentes. De bekentenis kwam kort nadat het internationaal sporttribunaal CAS... de Duitser een schorsing had opgelegd van twee jaar. Ook raakte hij onder meer de derde plaats in de Tour de France van 2005 kwijt. Ulrich biedt op zijn website zijn verontschuldigingen aan... en zegt dat het een grote fout was om met Fuentes in zee te gaan. Sportarts Fuentes wordt gezien als de speel in een grote dopingzaak... Operation Puerto. Het weer vannacht vrij helder met de overal matige vorst. Morgen overdag veel zon en droog, en min 3 graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Hij wijst de pater... Hij wijst naar de kalender die om mijn nek hangt... en hij haalt precies zo'n scheurkalender onder zijn jas vandaan. De mijne hangt aan een rode schoenveter, die van hem aan een zwart koord. Die van hem staat op tien. En hij vertelt dat hij met vaste avond bijhoudt... hoe vaak hij tot tranen toe geroerd is. Hij vertelt over het meisje in de bolderkar... die een plusje beest van hem kreeg en hem aankeek met grote ogen... en toch dat beest nog terug wilde geven... Ze dus mocht hem houden, die roze poedel. Hij vertelt van de jongen die twee ballonnen kapot kapotstampt... op de kasseien van de Mert, eerst de rode, daarna een blauwe. Hij vertelt van de vrouw met een enorme hoed waar lichtjes aan zaten... die hem omhelsde en met hem danste... en zei dat zijn wangen zo mooi straalden. Dat was zondagochtend. Hij vertelt dat hij vlak daarvoor op het stadhuis was... en een medaille kreeg van de prins. Hij vertelt dat in de wc een man naast hem stond... die zei dat hij zo lang werk had. En toen had de pater gezegd dat hij alle tijd had... De pruik van de man viel op de natte vloer van de play. De man raapte hem op en schoof hem weer op zijn hoofd. En lachte erbij. De pater vertelt van zijn vriend... die in de Old Dutch werd vastgebonden vanmiddag... omdat ze niet wilde dat hij weg zou gaan. Hij vertelt van het lied waarin gezongen wordt... over de allerbeste vaste lavensgek... en dat zijn vrienden dat voor hem zongen in het hotel hier op de parade. Hij vertelt dat hij wakker werd in een bed van een ander... omdat hij daar even ging liggen en meteen vertrokken was. De volgende ochtend waren ze allemaal zo aardig voor hem... Hij vertelt van de twee meisjes die aan een bankje in de locomotief zwijgend een broodje aten. En dan telt hij alles af en voegt hij het moment met de oude prinsen op de merter eraan toe. En dan zit hij aan de tien. En dat is bijna elf. En dat is Juxig. Fragment uit Na de overkant van de nacht van Jan van Meersberg. Maar hier gaat het om, dit soort verhalen. Momenten dat u carnaval vieren, waar dan ook. hoeft niet per se in Venlo te zijn, maar het mag wel. En dat er dan dus eh, ver voorbij de, de grenzen van uh, het normale leven. iets bijzonders gebeurt. Iets moois, iets tussen mensen. Uh, met, met of zonder raar pakje aan, pexke. Bel daarover met Casaluna 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. En laat ik dan beginnen met Alex. Goeiedag. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ik ben iemand van uh, niet onder de rivieren, maar wel, uh, ja, uh, ik hou wel van carnaval, zeg maar. Dus, uh, en dan heb ik de afgelopen uh, vijf jaar heb ik uh, meegedaan in uh, Brabant met uh, de grootste uh, carnavalskrakenverkiezing uh, van Nederland. Twee keer gewonnen, als niet-Brabant er zijn, hè. Zo. En uh, ja, goed, en je merkt eigenlijk dat carnaval eigenlijk wel door het hele land leeft. Ik sta al, uh, ja, al afgelopen jaren vaak in, uh, in fase in Naarden, dus echt boven de rivieren. Maar daar kunnen ze ook echt wel carnaval vieren. In Delft hebben je hele grote vereniging. Het zit eigenlijk bij ons in de buurt. Ik kom zelf uit Noordwijk. Noordwijk en Noordwijk, er Houten ook echt sporthallen vol die gewoon helemaal vol zitten met, uh, met carnavalvieren. Dus, en ik kom ook heel veel in het zuiden. We gaan ook uh, aankomende 18 februari samen met Petty Brad gaan we de grootste Polonaise van de wereld uh, gaan we proberen te creëren voor de Guinness Book of Records. <laughs> hoeveel mensen moeten er dan meedoen? Ja, ik geloof dat het record staat nu op de naam van de Belgen. Dus daar moeten wij gewoon dwars overheen. Ja, maar hoeveel? En, uh, de 3200 moet het er de minimaal zijn. Oh. En, uh, maar ja, worden we een hele leke, leuke Want We hebben een hele middag van 1 tot 5 in de Brabantallen. Met uh, Gerrit Joling, Django Waak, Stef Ekko. Ecco. Echt de hele Nederlandse uh, ja. show komt voorbij en iedereen doet ook mee. En uh, als niet-zuiderling, uh, niet, ja, niet, uh, zeg maar, ja, is het nee. toch wel heel erg leuk om, om dat te doen. En uh, ja, verhalen over de carnaval, ja... Ik kom natuurlijk het afgelopen jaar op verschillende plekken en Vertel nou eens echt een mooi verhaal van wat je iets mee wat je meegemaakt waarvan je zegt, ja, dat is dan zo'n mooi, zo mooi ontroerend verhaal ja gewoon een me mensen die eigenlijk uh, ik heb uh, ik heb in 2006 heb ik een liedje uh, liedje de liefde heb ik uitgebracht ja. dat in een bos werd het opgepakt door een uh, door een lokale kroeg en eigenlijk de hele stad nam dat over en uh, op dat liedje zijn uh, verschillende mensen hebben elkaar leren kennen en op een gegeven moment uh, kwam het dus uh, zo ver dat die mensen met elkaar gingen trouwen mijn boekte voor die trouwerij. En dat, dat voor hun het ultieme liedje was. Ja, dat is dan eigenlijk wel heel bijzonder. Het is dan eigenlijk echt een, echt een carnavalsplaat. Dus zing het zing ja, is. Car, car, wat zegt u? Zing het is. De liefde, ik zag de liefde in je ogen toen jij naar me keek. Ja, het is een beetje, het is echt een, het is een, echt een, ja, echt een carnavalskraak. Ja, ik En het is. En wat ja, het, het leuk is dat je op dat moment, uh, je ziet het ook, want mensen komen echt uit het hele land vandaan naar Brabant om echt ook carnaval te vieren. Ja. En waar gaat en die, carnaval voor jou over, Alex? Nou ja, weet je, het is carnaval. Ik denk dat carnaval vandaag de dag niet meer de carnaval is van, echt van vroeger. van uh, waarom niet? Uh, uh, nou, het is, het is een beetje breedschalig geworden. Je hoort de muziek, de uh, stijl verandert ook af en toe wel een klein beetje... Echt met, weet je, omdat je hoort ook tegenwoordig hoor je ook wel eens een keer een, een house tussendoor of weet ik wat. Het is eigenlijk allemaal breedschalig geworden. Maar het feest op zich is gewoon ja, de samenhorigheid en de gezelligheid die ja iedereen komt bij elkaar. Net je zegt, iedereen praat met elkaar. Het maakt niet uit of je nou wat je nou doet of, wat je, wat je, of je nou directeur bent van de grote uh, concern, of dat je nou ergens uh, bij wijze van spreken uh, ja, in een plansoen die je zit, of weet ik veel wat. Het is overal. Is het natuurlijk, uh, ja, mensen zijn allemaal gelijk. En dat zetten we mensen op één niveau. Waardoor het, ja, waardoor, het eigenlijk, uh, ja, waardoor het eigenlijk heel erg leuk wordt. En echt ook één uh, groot volksfeest. Heel goed. Ik, um, ik hoor dat je ergens aan de kant van de weg staat volgens mij. Ja, ik heb de auto voor neergezet voor ja, jullie. Dus uh, ik ben, ben blij dat ik even reclame mag maken voor de 18e. Iedereen ah. en de Brabantallen, grootste Polonais van de wereld. Hé, hey, dankjewel. En een um, ah, okay. goede nacht nog. Goede reis. D dankjewel. Dag. Hoi. Ik heb weken gewacht, ik heb weken gespaard, ik heb weken de leedjes gezongen. En hoe is het u voor mijn tassen in leg. En weg is de log, hoe mijn longen? Het laatste wat ik nog wil zingen. En hoor, um, van Frans Pollux. Dat is dezelfde zanger, liedje schrijver, die ook een hommage heeft geschreven aan mijn gast van vanavond, Jan van Mersbergen, die de BNG Nieuwe Literatuurprijs van het jaar 2011 heeft gewonnen met zijn boekje Naar de Overkant van de Nacht. Um, een beetje. Uh, um, Grimmige reactie van Sebastian Jaarsma. die ons schrijft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik vind. dat tijdens carnaval. zogenaamde. nette mensen zich als mafketels vol laten lopen. met bier en zich als beesten gedragen. Ik vind het ronduit triest. Um, dat is de reactie van iemand die er helemaal buiten staat. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Um, maar het ging ons juist om verhalen van binnenuit. Tenminste, ja, u mag ook bellen hoor. Als u, als, u iets heeft, als u heel veel tegen carnaval heeft. Maar Ik vind het nog leuker. als u het wel eens geprobeerd heeft. En, um, en nog weer leuker vind ik het als er verhalen komen... die mij laten voelen van waarom het dan toch niet een feest is... van mafkezel, mafketels die zich als beesten gedragen. Maar dat er iets te vinden is wat wel bijzonder is. Um, daarover moet u bellen. 0800 1121. Ik kan niet zeggen dat de telefoon rood gloeiend staat op dit moment. Maar misschien is het wel veel te vroeg voor uh, carnaval. zitten twee weken van tevoren. Maar ja, dat komt omdat Van Mersbergen vandaag de prijs kreeg. Dus we moest meteen... Natuurlijk bij ons in de uitzending. En het wordt tijd dat hij doorbreekt. Want ik vind het echt een, echt een goed boek. Dat het, zo, bijna, het is soms bijna onverdraaglijk. Dat wel. Als je, als je, als je, neemt hij nog een biertje. En nog een biertje. En weer een blaadje eraf scheuren. Je denkt, nee, hou nou toch op. Dat, maar dat is dus zo goed gedaan. Dat je de beklemming daarvan voelt. Hij moet nog verder. Hij moet nog verder. Want anders uh, komt hij niet aan dat, aan dat moment van, van bevrijding. Van vrijheid. En dat ligt dan helemaal aan het eind van het boekje. Als hij door Raaf. Raaf. Ja, hoe symbolisch kan je het maken, de rivier overgebracht wordt... die dan bevoor is, want het is 15 graden onder nul. En dan kan hij uiteindelijk um, een bed vinden aan de overkant van het water. En dan belt hij nog even met zijn, zijn zoontje en dan mag hij slapen. Goed, maar dat is naar de overkant van de nacht van Jan van Mersbergen. Um, wij willen graag met u praten over mooie dingen van carnaval. Frank, nacht. Ben je daar? Goedenacht. Ja, hallo, hallo. Is Jan in de studio, hoor? Nee, hij is weg. <laughs> ben, ben, jij, ben jij. Wie ben jij? Uh, Frank uit uh, Boxmeer. Ik ben straks in, uh, in Venlo geweest. Ja. En ik heb uh, uh, Frans Polleg nog gesproken. En, ja, Van, Vanavond? Een geweldig feest. Vanavond? Ja, dat was geweldig. Ba wat, was, wat was het voor feest? Dat was een, uh, zeg maar een zittingsavond, een revueavond. En uh, ja, dat was geweldig. Allemaal. En uh, die mensen die denken dat carnaval nou echt een, een, een, een, een knijpend feest is. Die moeten gewoon een keer naar vanlopen komen. Is, ja. Maar wat is het dan wel voor jou? Het is een ervaring. Het is een, uh, ja. Ja, je moet dat ondergaan. Dat doe jij, neem ik aan. Ga je dan ook drie, vier, vijf dagen keer? Ja. Nou, één of twee dagen wel, maar uh, niet, niet langer, want dan hou je niet vol verder. En wat zijn dan... <laughs> en, nou ja, sommige <laughs> mensen houden het wel vol, maar wat, wat zijn dan de mooie dingen die je meemaakt? Um, zoals Jan in uh, zijn verslag heeft geschreven, in Venlo staat uh, stil. Nou oh, ja. Daar let je niet meer op de klok. Dat is uh, heel apart. Je staat buiten de tijd, je vindt een andere dimensie. Een andere... Ja, absoluut. Ah. absoluut. Dat is een bepaalde sfeer. Dat kun je aan mensen boven de rivier ook absoluut niet uitleggen. Ja, maar nu probeer je me dat wel uit te leggen. <laughs> Bij deze gelegenheid. <laughs> nou, ik denk, ik denk dat, uh, dat jullie gewoon een keer moeten uitnodigen dan. Ja, dat vind ik zo jammer, hè? <laughs> nee, dat je het er niet meer over vertelt. Kijk, dat is het mooie van... Zijn jullie daarom ook zo blij met dat boek van, van Mersbergen? Dat hij dat in een roman gevangen heeft, waar het jullie om gaat... en dat het verder zo moeilijk in woorden is uit te leggen? Nou, of we er zo blij mee zijn, dat is een tweede. Maar het nou. is wel waar. Um, het, het is namelijk zo, als je, als je afzakt naar het zuiden... dan moet je... Dan, of ja, moet je, je... Het is een heel aparte sfeer. Het is een... Uh, Kijk, Brabant en Limburg, ik ben zelf een Brabander, maar ik zak altijd af naar Limburg en hmm. dat is toch heel, heel anders. En het is, uh, dat moet je ondergaan. In welke, zin, in welke zin is het anders? Wat is er beter in, uh, in Limburg? Nou, de muziek is anders. Ja. De, de, de, de sfeer is anders. Het is, ja, moet, ja het, het, het, het, het, het, het is heel moeilijk om dat uh, samen te vatten eigenlijk. Hmm. Nee, dat hoor ik. Ja, de, <lacht> Dat dat is... kom ik, ik kom er gewoon niet uit. Nee, nee, ik, dat is... Uh... Afgezien van dat je me uitnodigt. Ja, maar, nee, maar je, hebt, je hebt in ieder geval gezegd, de tijd staat stil. En dat is echt een belangrijk motief in het boek. Absoluut. De dat, dat... tijd staat er helemaal stil. En in het eh, jachtige leven, wat, wat we tegenwoordig denk ik wel hebben, is dat heel goed. Als je ziet afgelopen week de hype om carnaval in het noorden... Hmm. En, uh, ja. en de Friesen kunnen ook goed carnaval vieren hoor. Maar alleen, hun doen het één keer in de 15 jaar en wij doen het elk jaar. Ja, precies. En dan ga je ook echt, uh... Maar jij je houdt het niet zo heel lang vol, hè? Wat zei je, anderhalve dag, zoiets? Ja, nou, anderhalve dag. Ik ben zelf conferentier met de carnaval, dus ik, uh... ja, ja. <laughs> ik, ik doe dat een beetje rustig aan. Hoor. En, en <laughs> hoe, hoe, wat zijn dat dan voor conferences die jij houdt? Nou, zeg maar hetzelfde. Het is een beetje stand-up comedian in het dialect. Zogenaamde. Wat wij doen zijn de conferences. De, wat Toon Helmans vroeger deed. Ja. Je kan mij niet een stukje laten horen nu. Nee, alsjeblieft niet. Waarom niet? Nee. Dat is een gek voorstel, ja. Dat is een beetje een gek voorstel, ja. Ja, dat is inderdaad een heel gek voorstel. Maar. Oh, nee, maar. Bij deze uh, zijn jullie allemaal uitgenodigd. Dat is vriendelijk Kom van je. Kom een keer naar Venlo. Zak een keer af. Ja, ja dat, dat moet je ondergaan. Dat, kan, dat, kan ik, dat is ook niet uit te leggen. Oké, okay, nee, dat, dat, hebben we nu, uh, <laughs> dat heb ik nu <laughs> begrepen. Frank, ik, vind, ik stel het toch op prijs dat je even gebeld hebt. Ik dank je wel. Fijne avond. En een fijne fijn fijn avond ook nog. Idem, tot later. Dank Daar. Wel. Daar. Daar. Even kijken hoor, ik probeer nu die e-mailtjes die binnenkomen, die vond ik ook leuk. Deze van Marionne van Dongen. Een mooie carnavalervaring is dat je de dag na carnaval wakker wordt... om woensdag te gaan haringhappen, er dan zo ziek van wordt... dat je naar huis gebracht wordt door een vreemde man... die vervolgens 37 jaar later naast je wakker wordt en nog steeds van je houdt. Dat zegt hij. Carnaval is dus wel ergens goed voor. En Nel Maas e-mailt ons... Kazeloena, Apenstaartje, NCV.nl. De echte viering van carnaval in het Brabantse van vroeger was vastelavond. De dag voor As Woensdag, waar katholieken een askruisje halen en dan begint de vasten tot Pasen. Die avond was voor ons gezin elk jaar een feest. Mijn moeder bakte dan oliebollen, mocht er later opblijven, waren ook verkleed. Nu is het te veel een feest van de commercie. Denk met veel plezier terug aan die tijd. Hey. Vroeger uh, was het uh, anders. We krijgen een, een, een, ik lees een tweet van Frans Pollux. Uh, de moeilijkste vraag is, wat is het dan wel, carnaval? Ja, daar heb je dus een roman voor nodig om dat te beschrijven. En hij had daarvoor al uh, de liedjesmaker Frans Pollux getwitterd... Jan is al weg, neem ik aan. Ja, dat klopt. De maan heeft vrij spel. Ah, dat is mooi. En Zanni van Ophoven. ligt lig al lekker in mijn bedje te luisteren naar Radio 1. Casaluna over vaste landen. Je moet het meemaken, proeven. Een geweldig mooi feest. Ja, dat snap ik. Maar goed. Um, ik ga toch koppig proberen er meer verhalen over los te hoor. Ingeborg, goeienacht. Hai, ja, goeienacht. Wacht even, ik zet de radio even uit. Ja, dat is heel verstandig. Dat, ja, dat ik, mag dan ik, voor deze keer. Ik ken het verschijnsel. Ja. Uh, moet ik even mijn afstandsbediening hebben? Oh, ja. Waar is die nou weer? Ja, dat weet ik niet. Nee, jij niet. Ik wel. Uh, ja, hier is hij. Oké. Okay. Oké. Okay, um, ik uh, belde je medewerker. Ja, Michiel uh, dat. Ik, ik hoef helemaal niet in de uitzending. Toen zegt hij, ja, wel dus. <laughs> Hoe is het zo eentje? <laughs> ja, dat is een hele dwingende medewerker. Die, die zegt, vertelt mij ook altijd wat ik moet doen. <laughs> Dwingend, hè? Ja, maar hij is wel heel goed ook. Wie is goed? Michiel. Mijn medewerker? Dat is jouw medewerker, Michiel. Ja. Ja. Oké, okay. daar ja, weet ik veel. Ik, uh, ik word wakker midden in de nacht en ik lig te luisteren. Je wordt nu wakker? Ja, ik, ik werd wakker vannacht. Oh. Ik lig te luisteren naar uh, carnaval. Ja. Nou, daar krijg ik associaties bij. we in een carnavalsviertster? Nee, ik uh, haat het. Waarom? Ja, dat uh, zal ik je vertellen. Uh, ik heb twee, op twee manieren carnaval meegemaakt. Eerst als studenten. Toen zaten we uit Amsterdam in een busje naar Maastricht. Maastricht. Oké, okay, nou, wij daar hossen. Uh, ik vond er geen, helemaal niks aan. Zal ik het maar netjes uitdrukken. Ik vond er echt niks aan. Nee. Al die mensen met die maskers op. Ik vond het zielig. En dat zei ook een mevrouw eerder in jouw uitzending... Uh, nou, die vond er ook niks aan. Eén uh, uh, uh, tig uh, keren per jaar uh, doen ze normaal. En dan één keer gaan ze geen doen. Hm. Oh, nou, uh, ik vind dat lief aan. Nee. Dat was... Echt niet. En wat heb je toen gedaan? Want je zat er met... Het, met uh... Ja, ik zat, ik zat met het busje in, uh, met Maastricht. de student in Maastricht. Dus? Nou, toen kwamen ze morgens om acht uur terug uit Maastricht ja. en ik werkte toen <laughs> okay. bij de bezigbij, de uitgeverij, een hele beroemde uitgeverij is dat. Uh, ik werkte bij de Bij. nou, om 9 uur zat ik op mijn werk, na ja, 8 uur kwam ik terug uit Maastricht, 9 uur zat ik ja, op mijn keurig, werk, keurig, bingo. Keurig, ja, heel goed. Uh, wat deed je trouwens bij de Bij? Ik was secretaris van ja. de uh, adjunctdirecteur. Okay. Nee, dat ja, je wel op je post zitten Dat, is een, dat is een heel ander verhaal. Ja, nee, dat Hoe ik dat een... daar ben aangenomen. Ja, dat, nee, maar dat gaan we nu niet vertellen. Dat is nee, nee daar hebben we het nu helemaal niet over. En dat, en... Hallo, ik, uh, ken mijn, uh, ik ken mijn regels. Heel goed. Uh, frank? He? Jij bent toch Frank? Oh, nee, je bent... Ik ben Lex. Oh, nou weet ik het even ik ben, niet meer. Ik, ik, ik zet het masker van Lex op. Hè? Ik zet het masker van Lex op. Heb je, nog, heb je een ander verhaal, Ingeborg? Een ja, ja. in, andere ervaring? En wat ja, was dat? Met uh, carnaval. Ja, ja ik ben, ben 30 jaar getrouwd geweest. Met een man uit Nijmegen. Oeh. Zo. Nou, daar werd ook carnaval gevierd. Ik vond er wederom niks aan. <lacht> uh, hij ook niet, trouwens. Dus, uh, oh. Ja. Dan loopt het spoor uh, nee, hier, spoor hier het, dood. Ik heb twee leuke kinderen. Die ja. vinden er ook allemaal niks aan. Dus ik heb ze goed opgevoed. Heel goed. Ingeborg, ik dank je wel. En ik zou zeggen, ga lekker slapen weer. Graag nee. Nee, ik ben klaar wakker. Hallo, ik ga aan mijn, uh, aan mijn computer mijn uh, tekst bijwerken. Oké. Okay. Nee, maar uh, ik, uh, ik heb het gehoord. Ik vind het prachtig. En daarom heb ik gereageerd, maar ik hoef het niet eens in die Oké, okay, te nee, dat, dat, dat uh, Maar je dat... hebt dat zelf gedaan. Dus, ja. ja. Wow. <laughs> Oké, okay. nou ik wens je nog een okay, Goedenacht. Hey? nacht. Ja. En jij een goede uitzending verder. Hey, goed. Dag. Oké, okay, dag. Een berichtje van Nicole. Dat de Hollanders maar naar Venlo gaan en niet naar Maastricht komen. Waar ze alleen maar denken dat ze aan iedereen mogen zitten. vaste avond zit in het bloed. B, goedenacht. Ja, nacht. Hallo. Ja, ik wil even één ding kwijten. Ja, wat je wil hè. Ja, nou ik wil meer dingen kwijt, Maar ik vind het jammer dat je... Ja... Uh, ...niks ten nadelen van je vorige uh, spreekster... Nou. ...maar ik vind ten nadelen van je programma... ...vind ik dat je eerder moet stoppen met... Uh, ...mag dat zeggen? Ja, natuurlijk, graag. Ja, want ik luister de hele nacht, ik kan heel vaak niet slapen. En, dan en waar moet ik nou precies graag... eerder mee stoppen? Met een gesprek met, uh, met deze vrouw. Oh, oké, okay, ja. ja. Ik ja, kan haar ik... niet verstaan, weet je wat... het weet je... Oh ja. ja, sorry. Ja. Nee, dat... weet je wat het probleem is... Nee. Dan krijg ik iemand... Of probleem. Dat is altijd mijn um, vraag. Dan weet ik nooit... of er nog een verhaal komt of niet. Dus nee, ik probeer maar, het als... altijd uit. Dat je denkt van nou, misschien zit er toch nog een verhaal. En dan denk je... Dan krijg je het soms wel. En dan is het gelukt. En soms niet. En dan is het mislukt. Ja, maar jij ja, hoort toch al aan haar praten... hoe ver het is. Sorry, ik vind het dan echt de nadelen van het... Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, ja. Ik snap dat volledig. Ja. Um, ik heb dat dan... Ja. De, de verkeerde uh, keuze gemaakt. Stom. Het is helemaal niks hoor, want uh, we kunnen allemaal fouten maken. <laughs> nou, ik ben een, uh, Vind je leuk? Een, een mens die de hele dag belt voor de Evangelische omroep. Oh. Ik ben een, een. Ja, om leden te werven. Ja. En dan heb ik ook zo vaak met zulke mensen te maken. En iedereen is uh, goed, Dat moet ik eerlijk zeggen. En ja. Ik luister naar iedereen, maar soms moet je afbreken. En soms gaat het erover dat je heel goed moet weten wat je doet. Ja, en je weet ook dat er heel veel mensen luisteren naar je... en denk van, nou, ik, ik zat nou te luisteren... en denk van, dat doe je niet. Ja, je nee, oké. Je had je eerder moeten laten weten. Maar goed, het is, ja. euh, <laughs> dan moet je me maar een bericht sturen. Kappen, trouwens. Wij krijgen wel eens ja. van dat soort berichten. Maar, dat weet jij ook. Je weet nooit precies hoe nee, het zal worden. Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Dus dat is maar het dus spel. Wanneer kap je het af en ja. wanneer doe je het goed... Ja. En ja, is, is allemaal waar. En ik heb nogal veel geduld, denk ik zelf. Nou, dat vind ik heel goed van je. Te veel absoluut. misschien wel. Ja, ja. maar goed. Dan luisteren allemaal mensen mee, zoals ik. En denk van, eh, jongen. Eh, eh. Ja, maar dat is ja. ook nou precies waar het over gaat bij radio. Ja, volgens mij. Ja, absoluut. Maar <laughs> nou, ik vind het heel interessant, natuurlijk. Maar goed, mijn verhaal ja. over carnaval. Ja. Ik hoor in uh, Berg uh, sinds een twee jaar. Maar ik heb altijd carnaval gevierd in Oosterhout. Ja. Nee. Nooit Brabant. En Oosterhout is een stad, alleen het is een dorp. Dat is zo mooi. En het heeft een hele leuke kern. En iedereen die in Oosterhout woont, die gaat naar haar negentien, gaat zijn bad. Die komen kinderen op scholen met elkaar tegen. En die groeien op met elkaar. En die komen allemaal elkaar tegen in het stadje. Het is eigenlijk maar een klein stadje. In Oosterhout. En op zondag is de... de, de ...optocht, zeg maar... ...en iedereen heeft daar de mooiste onderwerp... ...nee, er komt er altijd maar één onderwerp... ...en dan gaat iedereen zijn best voor doen. Nou goed... zijn beste, komt zondag, zondag iedereen bij elkaar... ...en dan sta je buiten in de kou... ...of soms is het mooi weer... ...maar het is een reunie... ...en dat hmm. vind ik zo leuk. Je ja, kent ja. heel veel mensen dus vanuit allerlei... Uh, uh, ...criteria... ...maar één keer per jaar... ...kom je elkaar tegen... En wat die meneer eerder zei van nou dan mag je ongelimiteerd bier drinken. Nou dat mag. Hm. En dan word je losjes. En dan praat je met iedereen. Iedereen is te gek gekleed. Want dat vind ik ook zo mooi. Iedereen doet zijn best om zo er mooi uit te zien. Maar het feit dat iedereen onbevangen is. Hm. En je hoeft niet met elkaar te zoenen en te kussen en seks te hebben. Nee, daar gaat het juist niet om. Het is een ontmoeting. Dat vind ik nou juist zo leuk. En dat is een echte, het is een echte ontmoeting? Dus. Ja, absoluut. Je praat met elkaar, je hebt elkaar lang niet gezien. He, eens met elkaar ontmoet je elkaar... Nou, kijk, als je te veel bier drinkt, dan ontmoet je elkaar niet. Dan gaat het over het, het, het zuipen, he, zoals die meneer het ook zei. Ja. Nee, maar lekker gewoon uh, elkaar tegenkomen op straat. Hé, hey, hoe is het met jou? En God, nou, en, en het is niet eens intens, maar gewoon... Die lekkere ontmoetingen, de vrolijkheid. Ja. Echt de vrolijkheid van het feest. Als je dat ziet, is het zo goed om elkaar te ontmoeten. En heb je dan ook, echt, heb je, heb je dan ook, ook euh, mooie ontmoetingen? Absoluut. Echt waar. Maar kun je er ja, eentje, eentje, eentje, eentje vertellen van wat je dan wel eens hebt meegemaakt? Nou, het grappige is... Ja, dat je dat niet meer weet. Mm, jawel. <laughs> Volgende dag. Nee, daar heb ik nooit last van. Hm. Nee, ik heb uh, de dag daarna nooit spijt van mijn ontmoetingen. Nee, hm. zo zit ik niet met elkaar. <laughs> want je, want je, je, je, je werft leden voor de EO, je bent ook van de EO? Nee, nee, nee, nee. Dus werk dan gewoon. Ik werk voor de EO. Ja, ja. Oh, dat is mooi dat je erop terugkomt. Nee, ja, omdat ik me afvraag of, of je dat dan makkelijk, eh, Carnaval daar dus makkelijk mee kunt combineren. In ideologie. Ja. natuurlijk wel. Ik ben wel gelovig en ik uh, ben ook lid van de EO. En uh, ik, ik zie niet dat er een bezwaar is dat ik Carnaval zou gaan vieren. Ik denk dat geïnformeerde mensen. Ik heb een partner die is ook van de geïnformeerde kerk. Maar die, die zit daar niet mee dat ik zo carnaval ga doen. Nee, maar hij, ga, hij gaat niet mee alleen? Nee, nee, hij is, hij is een keer meegegaan, maar hij nou, heeft daar niks mee. Ja. Hij heeft dat niet dat uitbundige, dat hebben de gereformeerde mensen niet zo. Nee. Ik als praatbander en als katholiek ja. heb dat wel. Ja, er zijn twee geloven op één kussen. <laughs> Leuk hè? Ja, dat lukt dat dus heel dat aardig, dat lukt jullie heel aardig. Ja, het gaat heel goed hoor, absoluut. <laughs> ja, maar het mooie van carnaval vind ik toch gewoon een uitbundige. En het uh, ja. is mooi dat mensen elkaar mogen ontmoeten in allerlei ja. vormen. Ja. En creatief daarin zijn, mooi eruit zien. Ja, ik, ik doe dat ook altijd. Ik heb een Tirole meisje, maar dan echt ook een heel mooi uh, pak. Ja, ja. dan wel. Een echt Tirole pak. Ja. Ja, wat ja, goed. Dern, Dern. noem je dat ook weer? Ja, precies. B, Derndel. mooi. Ik, ja, euh, je, hebt, je hebt me overtuigd, B. Ik dank je wel. En nou, ik zal gedaan, beter hoor. opletten. Heb ik, je nou nu, je heb ik jou nu, nu te lang aan het woord gelaten? Helemaal niet. Nee, hoor. <laughs> nee, maar, nee. Ik hoop dat je me hebt begrepen. Ja, ik heb je heel goed begrepen. Dank je wel. Nou. Succes. Nou. Bedankt voor het luisteren. Ja, ja. U kunt uh, blijven bellen. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeloenen. Het is nu over half twee. 0800 1121. Kees, goede nacht. Ja, goedenavond uh, of goeiemorgen. Ja, wat je wil. Ja, ik uh, wil je eerst uh, complimenteren met Casa Luna. Ja. Ik luister al jaren en jaren. Ik vind dat jullie heel interessante gasten hebben met heel zinnige, uh, ja, zinnige verhalen, verslagen. En uh, ik vind jullie als presentatoren over het algemeen ook... Heel positief overkomen. Nou, Hoewel ik toch ook af en toe wel eens vind dat je mensen toch wat abrupt afkapt of oh. zo. Dan weet, hey, dan nou weet ik niet of jij, of jij dat bent of, of Klaas. Nou, dat ben ik maar zeker niet, want ik laat mensen altijd te lang is... praten. Wat zeg je? Ik laat mensen altijd te lang praten. Ja, dat, dat zou kunnen. Um, ja, uh, misschien. Zou ik mogen uit welk deel van het land jij komt? Nou, dat, uh, nu, waar ik, ik woon nu in het uh, Westen. In het Westen, in en oorspronkelijk. Ik ben geboren in Zeeland. In Zeeland? Ja. Nou, dan zou je toch een beetje raakvlak met West-Brabant kunnen hebben. Waar we ja. toch ook wel leuk carnaval vieren, denk ik. Ik ben er te vroeg vertrokken. Als, als, het als, zou kunnen. Als klein kind. Nou, het, het zal je verbazen. Ik ben zelf heel maag in meer. Nee. meer. Uh, ik beperk me tot optochten uh, en uh, een beetje... Uh, ja, ik, ik woon zelf in Brabant. Het zal misschien wel te horen zijn, ik weet het niet, want ik heb mezelf nooit op de radio gehoord. Maar ik heb dus jaren en jaren carnaval gevierd, en met name in Oeteldonk, dus ten bos. En heb daar hele goede ervaringen, die in de loop der tijden verdwenen zijn. Hm. En dat komt, en dat vind ik zo heel jammer van je gast, ik, ik ben halverwege in dat gesprek ingevallen... Ja. En hij kwam heel positief over, ook uh, ik heb begrepen dat die uh, kinderen uh, die doofblind zijn en uh, ja ik dacht dat jullie als reporter, verslaggever van alles wisten en het verbaasde me je opmerking dat jij niet wist dat die kinderen bestonden, maar ja goed je kunt ook niet alles weten. En, nee, en Want interessant, heb je, jij wist dat wel? Ja dat wist ik wel, nou Ho ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in van alles en nog wat moet ik zeggen hmm. we stonden nou verder als deskundige op elk gebied. Maar heb je ik er wel eens mee te wat... maken gehad? Nee, nee, maar ik lees en, en ik zeg al, ik, ik luister soms wel acht uur per dag naar uh, Radio 1 ja. en vang ontzettend veel informatie op. Ja, ja. Wat, wat ook jammer is, want ik begin soms vroeg te luisteren bijvoorbeeld en dan anderhalf uur later, dan hoor ik weer hetzelfde programma voorbij komen ja. wat ik al lang gehoord heb, ja. een, een, een aantal keren. Nee, maar ik had dat eerlijk gezegd inderdaad nog, niet, nog nooit van gehoord. Van het, nee. Van, van, want het lijkt me namelijk, het, het, het, het trof mij namelijk heel erg, denk van... Hoe moet je dan in, met die kinderen communiceren? Ja, natuurlijk ja, door precies. aanraking. Maar hoe ontwikkelen, nou, hoe ontwikkelen met, met hand, die kinderen zich dan? Uh, hand en, en uh, ja. gebaren. Hè? Aanrakingen, vooral. En, en vooral zintuigelijk, uh, heb ik begrepen. Ja, precies. Dat is ontzettend moeilijk. En uh, ja, diepe bewondering voor mensen die dat uh, voor elkaar ah. krijgen. En dan ook nog contact. Ja. Maar ik dwaal af. En ik vind nou. het grappig dat jij dat niet opmerkt. Ik, Want, ik, ik heb natuurlijk voor nou een van, afdwaling. Wat ik zo jammer vond van die meneer. Ik, ik ben zijn naam even vergeten. Jan van Mersbergen. Ja, Jan van Mersbergen. Dat hij zei... Ik uh, uh, drink wel tachtig uh, pilsjes, als ik me goed herinner. Of in ieder geval veertig. Ja. Uh, en dan denk ik... Uh, maar ja, maar daar heb je nou weer zo iemand... Die is dan bezig om toch in één keer... Dat hele carnavalsgebeuren af te kraken... ...en te bevestigen de vooroordelen. Zie je nou wel, wijven, zuipen, et cetera. Hmm. Dat is helemaal niet. Ik heb vroeger carnaval gevierd met drie of vier pilsjes. Nou, en als je hmm. een beetje host en springt, dan ben je die zo kwijt. En je kunt ook nuchter carnaval vieren. Maar ja, dat hangt een beetje van de persoon af. Dat zuipen, dat brengt nou net het verkeerde in de mensen naar boven. Het idee. Ik zou je echt aanraden ga eens een keer naar Oeteldonk, nogmaals ik heb het in Limburg wel eens een beetje aan de zijkant gezien maar dat spreekt me helemaal niet aan, want in Limburg daar is een beetje op, op Duitsland georiënteerd allemaal heel chic en duur aangekleed en hier in een bosje trekt een kiel aan, tegenwoordig zie je die ook niet zoveel meer en uh, iets anders, iets simpels en hup uh, de straat op, een beetje hossen met de mensen en gewoon met iedereen kletsen en doen en gewoon gezellig hm. En ik wil wel aantekenen dat ik heus niet uh, denk dat, dat hier alleen in het zuiden carnaval gevierd kan worden. In Friesland met het schaatsen. Dat ja. is zo'n carnaval. In de achterhoek kunnen ze het ook. Alleen, ja, nogmaals, dat zuipen en, en die wijven. Maar het, komt, je toch, kunt het ook... komt toch wel voor? Ik bedoel, het is toch ja, het niet zo? Natuurlijk komt het voor. Ja, en ik zijn. wil heus ook niet alleen zeggen dat het de Westerlingen zijn. Of zoals wij dat hier zeggen, dat ze van boven de rivier afzakken om hier. Uh, de katjes in het donker te knijpen, zo niet erger. Maar ja. het is natuurlijk wel... En nogmaals, door je gast wordt dat toch een klein beetje weer uh, ja. bevestigd. He? Hij heeft toch ook verteld dat het niet Zeker? alleen maar gaat over zuipen... en uh, dat, dat ja. het wel gebeurt, maar dat het juist... Maar ik denk dat de meeste mensen... Nogmaals, ik heb geen ervaring met Limburgse Springen moet ik helemaal niet aan. Maar dus het, het ongedwongen gezellig met elkaar een beetje springen en doen... En, uh, ja. Ja, dat dat hier in, in Oeteldonk... En het verbaast me, en, en daarom vind ik het vreemd eigenlijk... dat er geen enkele Oeteldonker gereageerd heeft, voor zover ik weet... want nogmaals, ik ben half uh, in de uitzending gevallen... Ja. dat die niet in breken, want dat is ontzettend gezellig. Ja. En, en dat heb jij niet ieder gedaan? gedaan. Ik mis het vooral zoals het dus vroeger ging, dweilbeintjes... en, en hier in mijn eigen woonplaats, Knotwilgendam, al heel lang bestaand... die Prins Karmeval is... Uh, Toevallig de vader van mijn schoonzoon. Oh. Die doet zelf amper iets aan carnaval. Mijn dochter ook niet. Um, en hij wel. En zijn vrouw ook. En uh, nou, dat, dat kan allemaal. En dat vinden ze ook goed. Maar die gaan ze bijvoorbeeld ook de zieken bezorgen, hmm. uh, bezoeken. Ze zorgen dat er een pakketje is. Ze zorgen voor de ouderen. Hebben ze een speciale avond voor. Helemaal geregeld. Alles erop en eraan. Kost geen cent. Nou, dat is nou het pure carnaval in zijn leuke vorm. Mensen die zich even afreageren, vergeten, in de goede zin van het woord. Kees, ik dank je wel. Heel graag gedaan. Hey, misschien nou. tot hai, hai. is al acht en toeren, de 3 keer elf, vet spreek hem wel aan Ja dan poetsen de plaat Draaiten rond wie er aard. En dan zinken, het is nooit te laat Nou is het drie dagen klaar in trance En duidt alleen de discodans De vaste disco discodans Voor alle vaste loven fans Dat is het niet al voor de drie daar gelijk verkruist, Jumps, ik ben lood uit de trans. De los losse dans. Als de zijde steeds te rend, dode maar rend. De vaste loven disco Als de zijde steeds te rend, dode maar rend. De vaste loven disco. Een disco is een geblieke dat de zo jong is wie heet zich vult. No zuste hem in de discotiek. u vooral wel geen danswuurt gespeeld. Maar van Albert gejoetst, werd, gejoet, werd gedreien en gepoetst is een gister op en zoet geroet. Nou heeft dit er met een kratst dat ge van alle mode kwats. De vaste loop, de vaste loop, de vaste loop een disco voor alle vaste en fans. Dat is het nieuw wetgedunst. Want de drie daar graag maar krunt. zich velloos uit de dans, de mekkelijke losse dans. De vaste lopen disco als de stijl van bestemmers. door maar eens de vaste lopen de vaste lopen Voor alle vaste lopen fans. Dat is het niet al wetgevens. Was de tred er gelijk vergrend. ik ben lood uit de trance. En lekker losse dans. Als de tijd op beste rens. Door de marens, de vastgeloofde discordance. Als de tijd Of beste rens. Door de marens, de, de vastgeloofde disco-dans. Oeh. Dat is al uit 1981. Maar het is een van de liedjes die mijn gast van vannacht, Jan van Mersbergen, aanraden. Als uh, iets wat heel leuk is. Uh, E-mails komen nu toch wel wat meer binnen. Van Björn bijvoorbeeld, carnaval is cultuur. Sorry voor de Hollanders, die snappen het feest vaak niet. Zijn ook vaak de mensen die lastig zijn en betrokken raken bij opstootjes. Ze menen dan helemaal los te kunnen gaan. Wij Limburgers beginnen de 11 van de 11. En er is elk weekend iets te doen. Ik als Limburger vind het een prachtig feest. We beginnen volgende week donderdag tot en met woensdag. En verkleden ons dan zo mooi mogelijk. Geen berenpak of boerenkiel. Daar herken je de carnavalstoeristen aan. Daar denken ze in Oeteldonk toch iets anders over. Maar de groeten van Björn in ieder geval. Wat ik leuk vind is dat Jolanda uh, Megens eerst e-mailt. Venlo zwijgt wijselijk vanavond. Maar, daar kom ik even later bij Monique Gubbels tegen. Vastelovend is een gevoel, uiting van vreugde. Zit vol met tradities en plaatselijke humor. Je kunt het niet vieren wanneer je niet meer weet van die tradities... Niet een feest van slechts een paar dagen. Mensen, verenigingen en vrienden zijn er weken mee bezig. Pronkwagens, groepen en voorstellingen vertellen een verhaal... een gemeenschappelijk evenement. Overal muziek, een simpel instrument, brengt sfeer en stemming. Mensen dansen op de straat, jong en oud, en jawel. Geen onderscheid in ras en stand. Oké, okay, bier en snaps. Maar er wordt ook goed gegeten en je hebt brandstof nodig... om lekker lang op de been te blijven. Het is een feest van de eigen inwoners. Als je het niet begrijpt of met andere reden dit volksfestijn wilt bijwonen... dan kom je bedrogen uit. Dank voor dit leuke programma. Ik word weer helemaal blij van de venloze muziek. Precies. dankjewel, Monique Gubbels. Um, Henk, goeienacht. nacht. Waar kom jij vandaan? Uit, uh, oorspronkelijk uit Twente. Oh jee. Maar ik woon al heel erg lang in Groningen. Dus noordelijker kan bijna niet. Nee. En ik snap niet waarom men zo dramatisch negatief doet over carnaval. Ja, sommigen dan, hè? de mensen die het zo haten, bedoel je? Die ja. Het, ja. De, daar begrijp ik helemaal niks. Waarom niet? Nou, ik ben soms gewoon uh, in positieve zin, kan dat ook, jaloers op die zuiderlingen. Ja. Dat ze gewoon drie dagen totaal uit hun dak kunnen gaan. Ja. En dan denk ik, ik let daar wel eens op. Ik hoor nooit veel over criminaliteit nee. tijdens die drie dagen. Ja. En als ik dat nou vergelijk met, uh, bijvoorbeeld, je, hebt, je moet natuurlijk wat affiniteit hebben met de streek en de bevolking die daar woont. Wil je daar iets voor voelen? Ja. En dat maakt helemaal niet uit of je nou katholiek of protestant bent of Joods, of wat dan ook. Maar kijk, je hebt ook in München die oktoberfesten. En ik zei net, ik kom uit Twente, oorspronkelijk uit Twente. Daar houden ze heel erg vast, vooral in het katholieke gedeelte, dus Noordoost. Uh, ...ook te Bergen, Oldezaal hmm. ...die kant houden ze heel erg vast aan tradities. Daar moet je ook een beetje gevoel voor hebben. Ja. Had, je, had je dat of heb je dat nog steeds? Nou, ik kom oh. niet uit dat gedeelte van Twente. Oh. Maar dat heb je eigenlijk in heel Twente. Maar dat heb ik wel, ja. ja, dat, ja. Uh, dat vind ik heel leuk. <lacht> Als ik de kans heb bijvoorbeeld paasvuren... ...dan zeg je, maar oh, ja, nou, dat is één avond. Maar het is gewoon ongelooflijk leuk. En... Uh, ja, ik denk, wat, wat, wat is daar tegen? Ja. En uh, heb je wel eens geprobeerd carnaval te vieren... met die uh, zuidelingen waar je dan toch een beetje... Nee, geroezemd. het is me één keer uh, uh, ontglipt... Oh. dat ik met iemand uit het zuiden kon en stel wat, wat ze dan het zuiden noordelingen noemen. En uh, toen kon ik niet mee. Maar die noordelingen die meegegaan zijn... nou, die waren met een klap een die <laughs> hebben zoveel lol gehad... En die zei ook, we, zijn eigenlijk, we hebben wel voortdurend bier gedronken, maar we zijn niet dronken geweest, nee. echt. Het nee. hoeft ook niet, geloof ik. En dan denk ik, kijk nou, eens. Nou, ik denk dat die negatieve geluiden vooral uit de Randstad Holland komen. Nee. Ja? Nee? Ja? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Nou, ik heb wel eens de indruk vanuit de Randstad. Ja, maar dan denk ik, kunnen. kijk nou eens naar oud en nieuw. Uh, ja. Er wordt... Ongelooflijk veel gezopen ja. bij het belachelijke af Er wordt enorm veel vuurwerk afgestoken en, en zijn heel veel ongelukken mensen zijn, zijn een oog kwijt of een aantal vingers of, of wat dan ook en daar doet men niet moeilijk over ja, ja, je vergelijkt dat is wel een vergelijking ja carnaval vergelijking met ja, nou, oud en nieuw je moet, en bovendien moet je carnaval ook zien in, in een uh, historisch perspectief ja. Uh, dat is al eeuwen en eeuwen en eeuwen geleden, 1500 ongeveer, dat het uh, Rooms-Katholieke geloof nog heel erg streng was. En dat men ook wel eens behoefte had om uit de band te springen. Ja. En uh, dat mocht dan niet van die Rooms-Katholieke kerk, het beroemde verhaal van de blauwe schuit. En dan denk je, ja, uh, waar zullen we het eigenlijk over? Je doet daar toch niemand kwaad mee? Spring jij wel eens uit de band? Nou, nu niet meer, maar vroeger wel. Hm? En hoe en, deed je dat dan als Twentenaar? Nou ja, eigenlijk op min of meer een vergelijkbare wijze. Maar dan was het nou één dag over. Hm. Maar kijk, bijvoorbeeld de LCD tocht die nou niet doorgaat. De laatste keer dat ik dat gezien heb, dan gaat dat publiek ook uit zijn dak. Ja. En staan daar ook borden vol Berenburg. Oh, dat mag, ja, dat mag je wel noemen. Uh, langs de kant van Hosse. Het is lekker om af, af en toe eens even alles uh, los te laten, ja. Dat is, uh... ja, dat is toch heerlijk. Ik, ik, ik, uh, ik, zoals ik al zei, ik vind het gewoon schitterend... zoals ze dat doen daar uh, in Brabant en Limburg. Heel goed, Henk. dankjewel. je wel. Dag. Goeienacht. Dag. Janne. Hallo. Hallo. Hallo, goedenavond. Hallo. Ja, ik spreek met uh, Janne Alsters uit Venlo. Uit Venlo. Kijk ja. Nou, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met u? Met mij is het heel goed, want ik was vanavond ook op die... Uh, zitting waar de in het begin van het programma uh, iemand geweest was Oké. Okay. ja en dat was een hele hele mooie gezellige vrolijke bijeenkomst je <laughs> werd gewoon feest gevierd I, ja op een kalme manier want het is maar een zitting oh. maar het was heel erg gezellig oké okay. ja zich. Ja, zich goed heel goed voor nu <laughs> ja. Ik heb het geleerd, ja, het woord ja. van haar. Ja. U bent de carnavalsvierster. Ja, nu, ik ben wat ouder nu, dus uh, de, de, de hele ruige, of helemaal niet ruig, maar de, de hele intensieve kantjes zijn er af. Ja. Maar uh, het, het blijft altijd een heel fijn feest om te volgen. En het is inderdaad zo jammer dat er zo'n ja, zo verkeerde gedachten over zijn. Die mevrouw die ervoor was en die meneer daarna, die, die geef ik allemaal heel groot gelijk... Zo is het ook. En het is een heel, de familie is heel simpel. Ik, uh, ik schrijf wel eens in een dialect. En ik heb een kort uh, gedichtje over... Het heet Vastelovend Vieren. Ja? Ik kan het ook in het Nederlands oplezen. Doe eerst maar eens even in het Venloos. In het Venloos? Ja, dan kijken nou, we wat we ervan op kunnen pikken. Ja. <laughs> vastelovend Vieren. We, we vinden het zo gewoon. Net als een jorgetier. Het huurt bij ons patroon. Het is een sprookjesvee... Als erfkes heel bereurd. Het met een blijdschap die drie dagen precies duurt. We stonden op met lachen en zingen het hoogste lied. En weer de kromme zinheid, dat is in een dogen niet. We pongen ons aan met kleier, wat vies, wat raars, wat nets. En zwijgelen zelfs met mensen waarvan anders is de naam niet wets. We leren de kinderen dansen en luisteren naar muziek. Trekken we door de straat op, alles is vreed te kieken. dagen en het is voorbij. De vee weer weggegooid. Maar hebben we u begrepen? De touw versproek verstaan. Wat ze ons wilt vertellen. Geldt voor het ganse leven. Simpelweg die een evenmens. Vandoet die een hert. Want aandacht geven. Ah oh ja. ja dat, dat, is kan toch, dat kan ik toch wel uh, redelijk volgen. De, sp de sprookjes -vee heeft wijsheid in pacht. Ja. De, maar carnaval is ook wijsheid. Namelijk. Wat voor wijsheid. Ja, dat is, het, het is soms een beetje, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, maar in, in, het is eigenlijk een heel filosofisch geest. En er worden vaak aan het bezetten zeggen wij, aan de teek, worden vaak hele filosofische en hele gevoelige gesprekken gevoerd. Het is, het is gewoon... Maar wat voor gesprekken dan? Want het lijkt ja, ik zou het zo leuk dan... vinden om daar iets meer over te horen nog. Ja, maar dat kan ook van alles gaan. Ja. Het, is, het is niet altijd dat er... Dat er eh, natuurlijk is het einde ook altijd een gezelligheid en plezier maken. Maar daaronder is er ook altijd een ondertoon van ernst. Hm. En dat, dat hoort ook bij het feest. Het is vaarwel vlees, hè. Het is de, de tijd van de vaste volk. Het is een, een, een feest van bezinning. Ja. En uh, dat vind je ook terug in het vieren. Maar net als die ene meneer, meneer zei, uh, criminaliteit staat op een heel laag pitje. Hm. Wij voelden ons dus nooit zo veilig als met carnaval. Als je dan s'avonds laat nog op de straat gaat, mensen zijn allemaal in goede zin. Je praat tegen elkaar, je roept wat. En de politie heeft ja. heel weinig te doen. Beetje, <laughs> een beetje aardig doen tegen elkaar, daar gaat het over. Ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. In, die, in die ernstige on ondertoon, wat, wat is dat dan? Dat is dat toch eerst even feestvieren, het lichaam als het ware uh, laten juichen. En dan Ja, nee, bezinning. maar het kan gewoon onder het feesten door, hè. Ja. Want de mensen, heel, ja, als je jong bent, dan ga je heel, een hele dag uit of een paar uurtjes uit. Dat ligt er maar aan hoe de omstandigheden zijn. Maar ik bedoel, dat kan, ernstige gesprekken kunnen net zo goed dat tussendoor plaatsvinden... Als heel veel plezier maken en flauwekul maken. Ja. Dat gaat allemaal samen. Ja. Maar het is zo jammer. Kijk, mensen. <coughs> ik heb een klein beetje in de keel. Ja. Maar. Uh, dingen, misplaatste dingen. die gebeuren natuurlijk wel eens. En wie, wie dat in zijn hoofd heeft, die doet dat het hele jaar. Maar de echte mensen die carnaval vieren, die vaste lovens vieren. die gaan gewoon gezellig uit. En natuurlijk drink je wel eens iets te veel. Hè? En dan heb je de andere dag een kater. Maar dan begin je weer opnieuw. En het, het, ja, het is gewoon een, gewoon een heel gezellig feest. En die meneer uit Brabant, die moet als er komen. Want wij hebben hier helemaal niet dat chico. <laughs> nee. nee, want dat heb ik ook in dat, in dat gedichtje staan. Ja. We poggen er samen met kleien. Wat want? vies, wat raars. Dus we, we, we vieren ons met kleren. Wat vies, wat raars, wat net, wat moois. Ja. Dus dat, uh, dat hele chique, dat vind je in Venlo niet, het kan wel eens gebeuren, maar over het algemeen, heel creatief, de, de opdracht in Venlo is ook heel creatief, en, uh, het is eigenlijk een spiegel wat de mensen zich voorhouden, er was van alles uitgebeeld, uh, waar ze een beetje de draak mee steken, en ja, het is gewoon een feest van onder elkaar zijn. Ja. En, en aandacht aan elkaar geven. Hartelijk dank, Zane. Ja, ik vind het fijn dat ik het even heb kunnen zeggen. Ik ook. Dankjewel. Ja, da dankjewel hoor. Dag. Dag. Um, Karin mailt... Car carnaval is een soort van vacuum van vier dagen. Hele drop staat stil. De hele dag verkleden mensen die ergens naartoe gaan of vandaan komen. En flarre muziek. Je zet een gek hoedje op en gaat naar optochten. Kort of lang kijkt naar de stoet. Hé, hey, die ken ik. Die voorbij gaat en naar de verklede mensen om je heen. En je denkt mee op de muziek. Daarna eet je samen een worstenbroodje of oliebollen. Je gaat op stap, ontmoet jong en oud. gaat dansen, drinkt een alcohol, alcoholdrankje of niet. En verkoopt wat flauwekul. En tot slot ga je met een groep bij iemand thuis gebakken eieren eten. De tijd doet er niet toe. Het lijkt wel eindeloos. Dat is voor mij carnaval in de Brabantse Kempen. De tijd staat stil. Dankjewel Karin en Marjonne, Die ik al eerder citeerde. Wil nog even kwijt. Tegen de mensen die carnaval helemaal niks vinden. Laat mensen in hun waarde en leer gewoon genieten van mensen... die vier dagen de crisis vergeten en de sores van alle dag even vergeten. Iedereen moet af en toe even bijtanken, zodat ze de rest van het jaar er weer tegen kunnen. Vier eh, dagen bijtanken om er tegen te kunnen. Meneer Giersthoven heeft opgemerkt dat men de vraag niet goed begrijpt, De luisteraars van Casaluna. Ik hoor geen verhalen omtrent carnaval. Kijken of we daar eh, attent van... C. over, of we daar nu nog verandering in kunnen brengen om zes minuten voor twee. Nico, goeienacht. Goeienacht. Heb je een verhaal over carnaval? Ja, ik denk het wel. Oh. Ik, als kind was carnaval voor mij een, een, een, een soort dromen beleven. Oh ja? Je kon alles zijn wat je wilde. Je wilde kou, kou bij zijn, maar later toen ik volwassen werd, toen ik ouder werd, toen, toen werd het vooral. ik kwam in de carnavalsvereniging. Dan kon je prins voor zijn, je kon deel in mijn grote feest, de grote samenhorigheid. Maar ik, heb, uh, ik kom de laatste jaren veel in Griekenland. Daar heb ik heel iets bijzonders meegemaakt. Ik kom daar op een eiland, Skiros... en letterlijk kruipen de mannen daar in de huid van een ram. Oh. Een ram als uh, symbool van vruchtbaarheid... van nieuw begin, van nieuwe leven, van nieuw leven, van kracht. Oh. En uh, het gaat helemaal terug naar oude Dionysius-rituelen. Ja, de roes ook, hè? De, de, de, de Dionysius is de god nou, van ja, het de drank is, ook. Ja, dat is de god van de wilde natuur. De wijn. Van de drank, van de wijn, van, de, de, van het leven. En als je de, op een eiland woont in het noorden van Griekenland, is vooral de ram dan het, voor die mensen daar het symbool van vruchtbaarheid, ja, ja. van uh, kracht, van energie. En dus letterlijk kruipen de mannen in die huid van die ram. Ze hebben een masker van een. Uh, ...jonge geit of een jong lam... ...dat net ongeboren, net geboren is... ...voor hun gezicht. Ze hebben van uh, de luider... ...bellen rondom hun middel. Ze hebben hun benen belegd... ...met een soort leggings... ...die dan een soort bokkenpoten verbeelden. Huh. Ze hebben sandalen aan zelf gemaakt... ...van leer van runderen... ...met daaronder onder de ruwe banden ...van de oude Pirellis. En letterlijk dansen ze... Door het stadje, op dat eiland, naar boven, naar de burcht, naar het klooster Ze gaan door het klooster, op het klooster heen, op de berg. Schreeuwen het uit van vreugde, helemaal high ondertussen. Van het wandelen met 40, 50 bellen. Met het lawaai wat het met, met, met zich meebrengt. Af en toe een pauze houdend om een oezo te drinken op een glas wijn. Ja. En de hele bevolking die leeft daarin mee. En het is zelfs zo dat het drie weken doorgaat. Het is afgelopen zondag begonnen weer dit jaar. Je gaat er binnenkort ook weer naartoe. Ik vind het zo'n bijzonder feest. En het eindigt eind februari, 27, 28 februari. Waarbij er drie weken lang, met name de weekenden, dit soort geitendansen, Het heet ook het geitendansfestival van Skiros. Die dan in die huid gekropen naar dus, uh, de bovenkant van het stadje. Die burg opgaan, die berg opgaan. En daarna in een triomftocht naar beneden komen en het stadje. Verwelkomd worden door de hele bevolking. En dan met, laatste, met name het laatste weekend... komen er ook heel veel bezoekers naar zo'n eiland... met name Grieken dan... die dan helemaal meegenieten van zo'n feest. Het is een saamhorigheid van de bewolking van het eiland. Maar het zijn ook rituelen... die helemaal teruggaan naar de ja. oerkultuur... van ons leven. Ja. Je, je, je, je vertelt er... Uh, uh, heel gedreven over. Uh, is het iets wat jij, waar jij je van zou kunnen voorstellen dat je er zelf aan mee zou doen, ik weet niet hoe nauw je ik banden zijn met... Ik ben er erg bij betrokken ook. Ik heb het enige wat ik nooit gedaan heb, dat ik zelf die geiten dansen ben geweest. Waarom niet? Omdat ik vind, kijk, dat Eiland heeft een herderscultuur. Ik ben daar niet geboren, ik ben daar bezoeken, ik ben daar heel veel. Ik heb het ook aangepoogd gekregen, het kostuum om het te dragen om mee te doen, maar ik zeg nee, ik vind het heel mooi dat er iets is, is wat heel typisch, heel uniek is voor jullie. Ja die er opgegroeid zijn, geboren getogen... uit de ja. cultuur komen van die rammen, van die geiten, van die herders. Spreekt respect uit, dat snap, dat snap ik. Dat is ook mooi. Dat speelt volgens mij in, in, in Venlo soms ook wel. Dat als buitenstaander... Je, blijf je buitenstaander. Of als je je echt helemaal overgeeft, dan mag je echt meedoen. En dan ben je, ja, vanaf... je bent altijd welkom, je bent altijd welkom om mee te doen. Ik, ik, ik, ik, ik, een groot gedeelte van het jaar ben ik ook op dat eiland. Dus ik ben ook deel van het, de plaatselijke ja. Ik ben mee, voor een gedeelte deel van het meubilair. ook. zeg maar. Ja. Dus ik ben deelnemer, voel me ook deelnemen, maar ik vind het zelf. Het is mijn keuze om te zeggen ja. van, dat ik... respect voor dat eigene. Van Nog, Nog één ding, Nico. Ja? Um, dat feest wat je dan op dat uh, Griekse eiland meemaakt, um, als een soort feest van, van de vruchtbaarheid. Heeft, he, he, he, vind je daar toch een para parallel in zitten met uh, carnaval? Ja hoor, want kijk, carnaval betekent letterlijk voorbereiding voor het uh, paasfeest. Je ziet af, je bereidt je voor op het afzien van het eten van vlees. Ja. In het Grieks heet dat het apocryes, hetzelfde verteld in het Grieks. En die saamhorigheid die het heeft, het gevoel van even nog voordat de strenge vaste tijd begint... of even na die zware winter... Even kijk bijvoorbeeld op Zeeland. Dan op de eerste zondag van het feest worden de laatste resten van het eten wat bevers in de winter nog opgegeten. Dan hebben ze op die manier nog iedere zondag ook hele rituelen met de plaats van het plaatselijke bevolken, bij verschillende dingen op verschillende zondagen gegeten wordt. Er zit een, een gevoel van saamhorigheid, verbondenheid met natuur, verbondenheid met elkaar, verbondenheid waarbij iedereen welkom is. We gaan allemaal carnaval vieren op, uh, op Skyros, zei ja. ja. nou, Nou, okay. uh, laten we dat maar niet doen. Maar ik dank je wel. Ik vond het uh, een mooie afsluiting en een echte een verhaal. Uh, Grieken zijn ook leuk. En eigenlijk onze tradities zijn al veel ouder. Ik dank je wel, Nico. Goeienacht nog. Kalesa Pocoderen. Ja, ja, ja, precies. Ja. Goed, Daar ben je. De nachtzuster zit nog gauw even iets weg te werken... voordat ze zo meteen hier gaat zitten en met u gaat praten. Dat kan ze altijd zo goed, dus jij gaat het ook over carnaval hebben, Voor Vond je een leuk onderwerp? Hou oh, jij van carnaval? Ze zitten knikken. Ja, breed te knikken en te grijnzen. Uh, dus dat is, het, gaat gewoon vrolijk, het feest gaat gewoon vrolijk door. We hebben nog wel wat leuke liedjes in de aanbieding. En morgen Mike Bodé als gast bij Klaas Drupsteen. Ik wens je nog een hele goede nacht. Uh, ja, dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.